mega plaats. En ik, Good morning. Precies, lekker om mee wakker te worden. Ik kijk even op het, uh, op het documentatie wat ik bijhoud voor dit radioprogramma natuurlijk. En het is een hele, een hele, een hele hoge stap met documentatie en ik kon terugvinden dat ik deze plaat midden januari heb gedraaid. Voor eerst. dames en Dan ben ik weer goed, hè het werk ontzettend goed bezig gewoon met het ontdekken van grote hits, Tide, Group Love. En dit was natuurlijk een uh, waanzinnig plaatje nou uh, uh, ja, dan, ik, ja, ik zit hier net toevallig met een bericht voor me, dat is wel een vrij heftig een 29-jarige Hagenaar deze knoester die donderdagavond werd doodgeschoten, is een koele bloeden vermoord door zijn stiefvader van zijn ex-vriendin. Stiefvader van ex-vriendin, als je ja, denkt nou, echte de vader. Ver terug. Ja, en die vader had nog maar een half jaar een relatie met de moeder. ...van zijn ex-vriendin. Is nog te volgen? Wil. Hij wilde een punt zetten, een punt maken. Hij wilde een punt maken. Hij wilde een beetje opkomen voor zijn, uh, zijn stiefdochter. Hij dacht van, nou, ze wordt lastig gevallen. We moeien er gewoon even niet mee. Ze zit gewoon even in een crisis. Ja. Ze hadden een tijdje relatie en hij wilde er gewoon nog alles aan doen om het goed te maken. En hij heeft hem opgewacht in de auto. En hij wilde nog even praten. Maar toen was het al pop-pop en toen was het klaar. Toen lag je op de grond. Het is echt bizar daar. Gewoon dat er gebeurde in de Haagse nieuwbouwwijk Ipenburg. Geen idee of dat een hele duistere wijk is. Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar het is heftig. Het is heftig dat was een schilderswijk, toch? Uh, is dat een schilders, bekende schilderswijk? Dat weet ik niet. Ja. ja, we zullen even kijken op Google Earth. Maar, nou ja, goed, maar, laten we ons het ook niet verdiepen. Ja, het is gewoon te triest voor weleens allemaal. Ik moet zeggen, anders. afgelopen week was ik op de camping ergens in... Wat uh, was het? Veilen, was ik. En toen uh, namen we ons intrek in een staakerven En naast ons, oh jee. Een man, een kale man met grote tatoeages en ook een of andere Nederlandse vlag aan de zijkant en hij had ook een, een of andere nummer achter op zijn uh, nek getatoeëerd. Ik denk, oh jee, en heftige Nederlandstalige muziek uit de caravan. Ik, ik zou toch niet, ik zou toch niet na, laast, naast kampers komen, hè? Een week lang. Dit wordt... Oh man, dit wordt... Dit wordt afzien gewoon. Vooral die Nederlandstalige muziek vind ik gruwelijk natuurlijk. Maar op een gegeven moment toen kwam hij naar me toe en zegt van... Uh, ja, uh, meneer, uh, als u nou last heeft van die harde muziek, moet u het even zeggen. Ik denk, wat? Wat is dit nou? Jeetje, dit is echt het uh, anticlimax van. Dat verwacht je niet. Je verwacht gewoon. Ja, als ik last van je heb, dan kom ik even in die caravan binnen bij je. Hè? Ja, precies. Maar zo'n wassing, dat was heel aardig, heel zacht. De gegeven moment, uh, onze dochters kregen met elkaar uh, een beetje een vriendschapje. Ah, Telefoonnummers uitgewisseld. We zouden gaan bellen, je kent het wel. Ja, natuurlijk, we gaan bellen, zien op het allemaal. Maar gegeven moment, dan kom je even bij uh, ons uh, aan de caravan uh, met, aan de tafel zitten. Bleek dus dat hij in Somalië had gedienst, uh, uh, gediend. Hij kwam oh. uit, uh, uit uh, Den Helder, marineman. Ik ging even vertellen over Somalië. Toen had ik zoiets van: Oh, dat geld van Defensie moet er echt af. Hij zegt: van, Het is zo zinloos om daar naartoe te gaan. Ik ben op piraten uh, jacht geweest. geweest, ja. jacht geweest. Oh, en dan yeah. praten de gewone of niet heel stoer of zo. we oh, ik heb wel veel piraten gepakt. En zo: Man, ik heb ze allemaal doodgeschoten. Dat is van Lego van TV, ja. Tom verder. Cruise uh, heeft ook geholpen. Dat allemaal niet. En hij zegt: van, Het is zo zinloos. Het zijn allemaal katknagende. Vissers, ontoerekeningsvatbaar. Dat je denkt van nou, uh, s'nachts. Uh, nee, het is levensgevaarlijk. Met kapmensen komen ze aan boord en ze zeggen van. En ze worden gestuurd door mensen aan wal. Dat zijn de grote criminelen eigenlijk. Ja. En die vissers die staan echt met de rug tegen de muur, kunnen niks anders dan maar gewoon zo'n boot proberen te kapen en daar geld voor te krijgen. Want anders worden onze familieleden weer iets anders aangedaan door die mannen aan wal. Ja, ja, ja. Dus hij zegt, het, het, het is zinloos gewoon. Dan kunnen ze het helpt dan daar dan niet. niet wat aan doen hè? Je kan beter met die boten er weg gaan Dan kunnen ze je ook niet kapen ja. Maar goed, ik kreeg in één keer binnen vijf minuten Toen kreeg ik een taal onder beeld van iemand Dat je inschat van, dat is een kamper ah. Maar dat was niet Dat is gewoon niet zo Dat is gewoon een held, man tot die verdient een lintje. Nou, bijna wel. Bijna zeg maar. wel. Ja, ja, het, je moet, het is toch wel een hoog risico uh, als je dat soort dingen doet. Nou, hij zegt echt pas geleden toch al dingen verkeerd ingeschat. Waren ze met helikopters aan overladen van uh, cargo. En er stond er ook een stelletje van die vissen. Uh, die uh, Ja. stonden met toch raketlancers. Bezoekers. Bezoekers stonden ze daar gewoon een beetje te kijken. Zo. Ze hadden het ding niet gericht. Maar het ja, dat is even een minuutje en dan is dat voor elkaar natuurlijk. En is er, ja, wacht tot de ingeladen. Dan halen wij het alweer op verderop. Ja. Ja, rekenwaarts overal mensen hebben die bekijken van wat gaat er naar binnen en zo. En is dat wat? Ja. Dus als jij gewoon een lading mais hebt, dan hebben ze ook zo van, nou, op met je mais. Dat is niet interessant? Nee. Moet moeten bling-bling hebben. Ja, natuurlijk. Touch creams, dat soort dingen. Kunnen we even in het westen. Ik ga even open doen. Er staat iemand voor de deur. Dat is goed. staat er wij even een muziekje. Ja, ja, het is nog wel spannend of Osama Bin Laden gaat rekenen. Osama, eh, Bracobagma komen die twee dingen door elkaar te horen. Want ja, Mid Romy schijnt toch nek aan nek met hem te staan. Dit gaat over national health. from me. In terms of what to be We generalize, realize And we live inside I feel we're headed For a catastrophe c, c, c Lost identity Imagine before Ja, sorry, je, je misschien niet die stap die ik maakte naar uh, Barack Obama en uh, Mitt Romney. Maar uh, ja, dat speelt momenteel natuurlijk. En dit gaat over national health. En dat is natuurlijk iets wat. Barack Obama van elkaar heeft gekregen. Dat vindt... Ja, ik vind het een goede zaak. Ik vind, ik vind het een goede zaak. Ik vind het erg stoer dat die man het voor elkaar heeft gekregen. En ja, Mitt Romney, ja, het is natuurlijk wel gaaf wat hij voor elkaar heeft gekregen. En die vrouw voor hem ook. Heb je, heb je haar gezien ook in een toespraak? Ja. Ja, het is ja, heel ja, uh, Amerikaans hè? Ja, maar ja. toch net niet over de top. Voor hem toch ook wel weer. Ja. Is wel weer. Alleen hij heeft zelf totaal geen uitstraling. Helemaal niets, hè? Als je naar die ogen kijkt, ook, die zijn helemaal, helemaal blank, gewoon. Mm -hmm. ja, hij vertelt wel iets dat je denkt, ah, het, is, ja, het is toch wel interessant, maar er komt geen, geen sprankje bij, er komt niks in die ogen. Het blijft gewoon een zakelijke man. En nou ja, goed, dat, als hij wat, uh, wat hij zegt dat hij het waar kan maken, zal het natuurlijk wel weer goed zijn voor de economie in uh, Amerika. Maar goed, laten we ons, laten we ons nou, daar niet ja. mee bezighouden. Maar nou, nee, met onze nee, Nederlands politiek. Voor... Huh? Ja, ja nou, we laten we het daar zo over hebben. Want het, uh, ken je het CVZ? Dat is dus. Uh, uh, hoe zeg je dat? De coöperatie van uh, zorgverzekeraars in Nederland. Yeah. Een college voor zorgverzekeringen. En die coördineert en financiert de uitvoering van ziekenfondswetten en uh, AWBZ. Uh, we hebben het natuurlijk over Amerika. Yeah. Maar nu schijnt het dus zo dat zij. Uh, ...gaan iets nieuws uh, instellen van als de patiënt baat heeft bij een geneesmiddel... ...dan gaat de zorgverzekeraar de kosten vergoeden. Heeft de medicijn geen effect, dan gaat de rekening naar de fabrikant. Het CVZ heeft dus donderdag, afgelopen donderdag... ...advies aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid gestuurd... ...voor deze no cure, no pay aanpak. Ja. En dat gebeurt inmiddels bij het nieuwe geneesmiddel omalizumab... ...of zo, solair of zo, voor de behandeling van ernstig astma. Dus kan, kan jij dat de... niet uitspreken? Nou, dat vind ik dat omalizumab. Omalizumab. Okay. Maar bij beschatting 3 op 10% slaat de behandeling niet aan. En dat kost dus gewoon 16.000 euro per procent per jaar. En nou, als het aan het CVZ ligt, dan gaan de kosten daarvan dus bij de fabrikant liggen. Dus nou ja, ja ze hebben wel het idee dat als het inderdaad doorgaat... dat dat dat uh, zo'n 1 tot 2 miljoen euro aan besparing op gaat leveren voor de ziekteverzekering. 1 tot 2 miljoen. Ja. Oké. Okay, nou, dan ja, Dat die, zijn ja. peanuts, hè. Ja, kunnen die borden voor plaatsen langs de weg dat, uh, van die 130, 130 km per uur. Ja, dat, ja. Dan houdt het ook een beetje op, hoor. Nou ja, we hadden, het ook nog over, we hadden toch de oplossing gevonden. Want uh, het was ook zo van, wil je nou dat het pensioen wel of niet, of dat er aangezeten wordt. Ja, ja. En ja. nou, ik had de oplossing, hè, eigenlijk, ja, ja, voor het ja, gekort. Ja, oh man, ja. Kom erop met de oplossing. Als het vrijgooien. Ja. Hè, dus dat, uh, dat, uh, dat je je pensioen niet meer via je salaris betaalt aan het pensioenfonds. Dat je het zelf moet regelen. Ja. ja zijn net er, als nu uh, ziektekostenverzekering. Dan krijg je dus volgens mij een enorme boost. Dat iedereen denkt: Oh, wat hebben we er geld over iedere maand? man, terug die economie in. Nou, want we hebben. En, en, en, en dan gaat gewoon het begrotingstekort, dat wordt opgelost. Ja. En, maar je moet natuurlijk wel zo slim zijn om een gedeelte zelf te sparen. Ja, maar dat dan krijg wordt dan verplicht. je laat het dus gewoon alleen maar je. je uh, hoe heet het nou niet uh, uh, nou? Ouderdomswet dat, uh, die WHO? Nee? AOW ja, Je AOWTje ja, krijg je ja. dan Dat is dan iets van 1200 euro per maand En de rest moet je zelf gewoon regelen oh, Ik leef al van 1200 euro per maand Ja maar het is ook bij daarnaast Is <laughs> ja. het dus ook gewoon zo dat een heleboel mensen Die halen het niet eens Dus waarom zou je dan inderdaad al, de, al het geld in de pensioenfondsen? Ik ben ervoor nou, ik, uh, we hebben het opgelost jongens Ja, want ik bedoel, ik snap best dat geld gaat naar hele belangrijke dingen Allemaal indelen Maar als dat geld gewoon, nou, is gewoon bij jezelf blijft En zelf moet je, je verplicht om iets te regelen voor je oude dag ja. Nou, dan nou, is het ja. klaar. klaar ja. Opgelost En al die, uh, je kan zelf gewoon pensioenen gaan regelen Nou, oké okay. Zet het is een beetje zorgverzekeraar, dat moet je ook zelf regelen Dat ging ook uh, vroeger heel anders Nou, dus uh, Klaar, geregeld We gaan gewoon uh, de, de partij uh, CFM uh, Wil je al regelen huh? Stem oh. Ja Nee, want we moeten wel een herkenningspunt hebben, anders gaat er niets geleur gebeuren. Nee, dat is wel Maar waar. gisteravond heb ik zo de Partij voor Europa gezien. Nou, dat is ook wel een prachtige clip van als je alles tegen bent van heel Europa, moet je op hun stemmen. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit komen, want je hebt een dikke kans dat nu Wils veel minder stemmen gaat trekken. Want ik denk dat die gewoon echt nog val maakt. Dat uh, al die mensen zeggen, oh we gaan op die partij te, uh, stemmen. Van Europa eruit of zo, of uh, tegen Europa of zo heet het in die partij. Nou, oké, dan mogen we niet van die leuke bandliners weer, van dat je denkt, daar gaan we mee scoren. Maar als je dan goed verder gaat kijken, valt het allemaal wel mee. Beste ja, precies. beste Jolande, ja? Ja. is genoeg geweest. Oh, nou al? tot volgende week. Nee. Nee. Oké, okay, doeg. Nee. nee, nee, we gaan nog even een, een stukje muziek draaien. En vanavond, ja dames en heren, vanavond gaat het weer gebeuren. Wat gaat er vanavond gebeuren? Nou, wat dacht je van? Dan gaan ze weer plonsen. Duiken met de sterren. <laughs> het zou een zomerprogramma kunnen zijn op Nederland 1, 2 of 3. Want het is zo hoge cultuur. Elk programma wordt ermee gevuld. Zelfs ook op de publieke zender... wordt er over gepraat. Het is baanbrekend. Nou goed, even een meest plaatje dan erbij: Noah Gallagher uit Oizes. Wat? is weet je wel wat je ervan Everybody. On the run mooi dit ook. Ik kan het wel waarderen, wat Noel maakt. Liam is wat opstandiger. Noel is een beetje weer een dramatische man. horen allemaal toen ze ooit een plaats van de Beatles luisterden. Dachten, oh, wat is dit mooi. Ik wil zelf ook muziek maken. En toen kregen ze natuurlijk ook een regelmatig ruzie. Slaat dan de persoon in elkaar. Nou, dat deden ze ook. Ze droegen elkaar regelmatig. Op het gezicht. Er werd niet... Nee, er werd... Nee. Er werd niet bijgeschoten. Hou eens op. Ja, er werd bij geklapt. En dat was weer genoeg inspiratie om dan weer muziek te maken. Maar de het was de rekken er toch een beetje uit. Vandaar dat ze nu alle twee apart wonen. Ze zijn gescheiden. Al enkele jaren geloof ik, hè. Ah, ik, uh... Ja, ik vind het te moeilijk allemaal. Ik had ook helemaal niet mee allemaal. Nee, het is ongeveer. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben nu een onderzoek van de VU aan het invullen. Ja? Over hoe ik over Wilders denk. Van, vind ik hem gespierd? Of hoeveel denk ik dat, dat hij <laughs> weegt en al die dingen weer? Ja. Maar ja, ik heb natuurlijk net gekeken van wat, uh, wat, wat, wat, wat komt er met mij me uit voor je, mijn stemwijzer? Ja, er zit nog vreselijk te dubben. Want alles, eh, PvdA, D66 en dat soort dingen kwamen allemaal boven maar wacht... De SP kwam bovenaan. Maar wacht even hoor. Uiteindelijk, je, je hebt eerst een stemwijzer ingevuld. En daar kwam je niks zinnigs uit de doeken gegeven. Ja, over wilde dus kom je nooit zoveel weten ook. Alleen die one-liners. Dus nu kan je invullen wat je van zijn lichaamsgewicht vindt. En wat je van zijn... Ja, het slaat daar nergens op gewoon. Dus ik ben redden in van de VU. Ja. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of, ik, uh, of dat uh, iets wordt, weet je wel. Ja. Of, of, of, volgens mij heb ik de vorige keer... Denk ik op GroenLinks, ik weet het helemaal niet meer, weet je? Ik heb ook wel van GroenLinks gestemd, ja, geloof ik, ja. ja. maar ik ben geen lid van de ik ben er al bijna. En dan ben ik gewoon... Uh... Dan ben je een stuk wijzer wat je van Wilders vindt. Ja, nou ja, ja, ja, ik, ja, ik weet niet, ik heb een kind met die man. Ik, uh, ik denk leuk dat hij erbij zit als, als, als joker, maar verder... Nee... Nee. Wat, uh, nieuws Wie wordt de grootste verliezer straks? Dat is de grote vraag. Dat is of hij helemaal van het podium verdwijnt. Ja, dat, dat is natuurlijk wel de nieuws. vraag. Want Hij heeft leuk meegelift natuurlijk, maar uh, dat kan nog wel eens tegenvallen straks. Straks onder andere de nieuwe single van de Toudors Cinema Club, Sleep Alone. En ook hebben wij de nieuwe single van Yes, Air, One en uh, Sunshine. Dat waren de grote hits van hun. En uh, dit is weer iets nieuws. Dat heet Fingers Never Bleed. Even verlegd, uh. Fingers Never Bleed? Ja. Nou, uh, verder natuurlijk heftige bedreigingen. De Somalische twintigers zijn geïnstrueerd om iets te gaan doen in Den Haag om aanslagen te plegen. Ik las verderop in de, klas, uh, in de krant dat er onder andere ook uh, mensen worden opgedragen uit de jihad. om uh, individueel ook wat aanslagen te gaan plegen. Vooral christenen moeten er aan geloven. Het is allemaal erg dramatisch wat er in de kranten lezen valt over Al-Qaeda en jihad en dat soort dingen allemaal dat, uh, die moslims, het is allemaal nog niet dat je denkt van, yippie wat een feest allemaal, dus uh, ja, ik vind het toch allemaal weer een beetje, beetje, beetje engig allemaal uh. er is niks aan dan, nou, er is nee. geen bom ofzo. Nee, ja dat niet. zeg jij, maar toch uh, dat neer. gevoel kreeg ik wel een beetje Ja. Uh, tijd voor muziek nou, Bijma Shakes Hold on was echt de doorbraak gewoon in Nederland. Het hele streek is ontzettend goed pruimen, gewoon een ruk daarvan. Hij eent de scene. Ik was, al, ik was al gestopt in die plaat. Hij uh, was afgelopen. Uh, Alabama Shakes. Ain't I ain't the same? Het is alweer tijd voor. Jawel, de Zandvoortse berichten. Ik, ben ook niet helemaal, ik voel me ook niet helemaal hetzelfde. Nieuws uit Zandvoort. Ja. Nee, nieuws. Ja, ik heb ve veel nieuws. Ja? Het is zo: als jij nog vindt dat er iemand de koninklijke onderscheiding verdient, ik bijvoorbeeld, <lacht> dan kun je. Jezus <laughs> je kunt dus tot. 10 september, dus, ja? uh, dus komende week nog kan beetje, je dus uh, ja, een, beetje, een brief... Oh, mag best. Ja, ja, een beetje ego. Stuur een brief naar de afdeling kabinet. Wij hebben een kabinet in Zantwoord. AA. En geef aan waarom u vindt dat ik een lintje verdien. U kunt, u kunt ook mailen naar burgemeester@zandvoort.nl. Altijd onder vermelding. strikt vertrouwelijk. Ja. Dus als u meer wilt weten. Kun je gewoon ook naar het bestuurssecretariat bellen. 023 57 400. En nee, doe mij maar niet hoor. Wat een idiote onzin allemaal. Nee, maar het is wel leuk. Dus als jij denkt van Goh, nou, die, die persoon die is gewoon zo goed bezig. Ja. Yo, gewoon even doen en check even, want kijk, ik weet dus, Rob Harms heeft er al één. Pieter Jouwstra heeft er al één. Ja. Alleen, ik nog niet. Nou nee. Ik krijg oh, nee. Ik oh. helemaal de lach van. Ja, nee hoor. Ja. Nee hoor, maar als u dus nee, nee hoor. Nee hoor, nee hoor. Nee, doe maar niet. Nee, <laughs> maar toch. Nee, nee, nee. nee. Ik nou, ben dat veel te jong. Het zijn, uh, oh. het zijn toch gewoon mensen die uit Zandvoort komen, hè? Ja, uiteraard. Want als jij oh, okay. vindt dat iemand uit Haarlem een liedje verdient, dan, dan kan je naar de gemeente Haarlem sturen natuurlijk. Nou, daar zou ik geen aanspraak op doen, want ik kom maar hè? Dat je het oh, weet. Ja, dan moeten we je daar even aanmelden. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik het, dan, is uh... gewoon, het is gewoon leuk om dat even te zeggen. Ja. Ik kan nog even vertellen dat Zandvoort de Mark Tra heeft een roman geschreven over het kleinste vrouwtje ter wereld. Ja, leuk, hè? Ja, ik ben wel nieuwsgierig, want het, het, het scheen volgens mij op nu.nl een foto van de langste man en de Kleinste vrouw? De kleinste vrouw. Ja, of de kleinste poppet, poppet, poppet, vrouw en de kleinste de de man waren bij elkaar gebracht of zo. Ja, en die schelen gewoon uh, twee meter of zo. Ja, hij uh, schreef <laughs> zo, het uh, roman Prinses uh, Paulina uit het uh, oogpunt van de, de moeder van uh, Tra, van dat kleinste vrouwtje. Ik vind het zo leuk dat je ook aangeeft hoe groot ze is. Dus het iets, hè? is ja, dat zien de luisteraars niet. Nou, ja, dat staat er niet bij. Dat vind ik jammer. Nee, dat staat volgens mij was iets van 43 centimeter of zo, heel klein. Maar ik wil deze vrouw moest optreden. ...werd door haar eigen familie gesteld. ...want dat was in die tijd vrij normaal... ...dat was 18 zoveel of zo geloof ik... ...want ja, het, arm, het hele gezin was ontzettend arm... ...en zij moest dan zorgen dat er brood op het kwam... ...en het hele gezin kon... Eten van haar optreden. En ze moest soms drie of vier keer per dag optreden. Om uh, wat flink wat geld binnen te slepen. En het uh, kleinste vrouwtje is een boek. Dat kost 14,95. kunt ze ook te kopen via internet. Maar ik had even wat meer details over willen weten. Misschien kunnen we daar nog over Google. Want ja, het is toch een show. Het is nooit groter geworden dan 61 centimeter. 61 weer. centimeter. Het is dus heel, heel erg klein ja. Ja, dat is... Uh... Prinses Paulina. Ja. Oh. Het oh, schattig. Zo'n klein mopje. Het is Schattig. Oh. Ja, we vinden het heel erg maar... Was alles zo klein en zo? We willen toch wel alles weten dan, hè? Ja. Ja, het is heel erg. Dat is echt uh, zo erg allemaal. Maar uiteindelijk willen we wel heel erg weten... Oh, wat wat, erg, ja. wat We willen wel weten hoe het allemaal in elkaar zit. is nieuwsgierig, zijn we dan. Maar het leuke is dus wel dat ik zag laatst ergens ook op internet staan... dat de kleinste man en de kleinste vrouw ter wereld... met elkaar kennis gemaakt hebben. Dat, dat bedoel ik, die foto ook een leuke. Dan kunnen ze misschien nog een leuke relatie beginnen. Maar ja, het is ook wel erg. En nog kleiner... is er maar eentje en dan denk je van... Wat een engert, weet je wel. De, de, de, want ze, ze hebben ook al van die, van die hoge stemmetjes, hè. Ja. Oh, wat leuk. Ja, oh, die niet van. dan. Heel, heel apart. En misschien kunnen ze samen dan... ...en nog een veel kleiner... ...een heel klein babytje maken. Dat, die dat wordt dan, wel grappig, dan, die, Als hij geboren wordt, wordt, wordt hij helemaal klein. Ja. Oh. Oh. Ja, ik vind, ik vind het wel heel schattig oh, allemaal. schattig allemaal. Ja, dat was... Nou, nou, nou dan heb ik nog een ander berichtje. Yeah. Het Café begint uh, op 5 september weer... ...met een bijzondere film... Het Alzheimer café gaat natuurlijk over van de problemen waar je tegenaan loopt hè, als je Alzheimer hebt. Yeah. En uh, de, de, de film heet uh, Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader. En het is de boeiende indrukwekkende geschiedenis die Stella Braam heeft geschreven over de ziekte van haar vader René van Nier. En hij was psycholoog, hij is overleden in 2007. En uh, het gaat erover van waar loop je allemaal tegenaan, cetera. Je kunt uh, om half acht begint het, uh, aanstaande woensdag in uh, Pluspunt in Noord. Je kunt met bus 180 voor de deur stoppen. De, de inloop is al vanaf zeven uur. En daarna kan je dus met uh, diverse mensen praten over van, uh, hoe je je voelt na de film. En uh, of je inderdaad uh, uh, her, de herkenning hebt en zo van, uh, met je eigen ouders of uh, ja, je partner. Ja, is, Want, uh, als je zelf gaat, dan ben je daar en denk je van waarom ben ik hier ook alweer? <lacht> maar God, inkoppert dit? Dat is weer flauw. Nee, maar mensen, dit is wel belangrijk, dit soort dingen. Ja. En daarnaast, als ik ook zeg, voor ouderen is er ook nog... Uh, komende dinsdag uh, bezoek van Gentleman prefer Blondes. Voor dat de is, ouderen. Dat, Niet is vergeten. In, dat is een stuk interessanter, klinkt. Ja, dat is leuk. Dat is, speciale voor, uh, uh, dat is een speciale... Iets, één keer in de maand voor de... Voor de ouder van Zanten. Maar als je niet zo oud bent en je wil die film toch zien. Ja, het is een film, Volgens ja. mij speelt uh, Marilyn Monroe er ook in. Nee, toch? Ja. Nou, nah, het zat er niet. En uh, de, ja, het is wel een van haar succesfilms volgens mij. Ja, ik zit nu even te kijken waar, waar dat. Uh, kijken. Oh, Gentleman Prefer Blondes En uh, het staat hier nou uh, donderdag tot met dinsdag om half tien. Dat is gewoon helemaal niet waar. Het is alleen. Uh, Wat met no. Mike doet. Het is alleen op dinsdag. Ja, nou, de zonde van het Zandvoort uh, Courant, dat is een klein foutje. Ja, nou oké. Okay. Ja, zo weer het uit. nieuws uit Zandvoort. Precies, volgende week meer. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Het is altijd goed nieuws wat we brengen. Dat is goed om te weten. Um, ja, tijd voor de Jolande keuze. Maar ik heb twee cd spelers die nog helemaal leeg zijn. Dus er kan nog van alles ingestopt worden. Dat is altijd weer... Wel we leuk, maar soms dan moeten ze dingen even, nog even zoeken. Ja, hey Jolande, Het ja. is Gewoon nummer 1. Het, het, het nummer heet School, hij is van Supertramp. Nooit van het worden. is gewoon voor alle mensen die morgen weer blij zijn dat hun kinderen weer in het gereel moeten lopen. Het is lekker dat ze vrij zijn, maar het is ook wel weer lekker dat ze... Dat je, het, uh, je het huis weer even alleen hebt een paar uurtjes, Ja, hè? dan kan je toch gewoon even rustig naar koffietijd kijken. Oh, en even die beweging doen, dat op en, televisie. En, ja, maar dat is om zes uur al, hè? Nee, die oh? beweging. Om zes oh. uur en om negen uur. Ik zag het laatst, want dan kon ik kon niet slapen. Nee? Ik denk ja, eetje. Om zes uur al ik gewoon denk, is de bedoeling dat je En dan laat. kijk ik ernaar, want ik denk, ja, ik ga een beetje opstaan zeg. Oh, dus Echt niet hoor En dan zie je andere mensen sporten Zo stimuleren het om zelf ook te gaan sporten Ja, hoor. dat is waar, dat is waar ja, Ik heb wel gezien laatst dat het ja? 550 calorieën is hè, een uurtje fitness. Veel, hè? Ja, dat wil ik altijd even opgerekend zien in Hoeveel kan ik eten dan? Nee, daar denk ik wel niet aan maar vijf, nee, nou, ik een kan. E is dat een mars? Een snicker? Nee, dat zijn er wel twee, hoor Dat zijn er wel twee? Misschien wel drie oh. Heerlijk. God. Wat een lange intro, hè? I can see you in Keuze Deze week, ja, het en? duurt even, maar dan heb je ook wel wat. Sorry, sorry, juist. <lacht> ja, een van mijn eerste langspeelplaten die ik kocht, en toen was ik, ik helemaal klaar met die plaats. Ik denk, wat een geneuzel over die school. Toen heb ik de hele collectie van uh, Supertramp Op langs gekocht. Nee, die heb ik er oh. wel weer bij gekocht. En toen vond ik echt een heel ander stuk muziek van Supertramp leuk. En nu hoor ik dit, en ik. Denk, ja, het is ook wel weer logisch dat hij hiermee begon. Ja, want je hebt ook het lied van uh, Don't You uh, Look at My Girlfriend. She's the Only One yeah, I got. Die ja, is ook ja, van hun. Ja. Maar die staat niet op deze, maar die, die, ja, die is op dit moment is hij weer volop in de hitparade met, uh, met een rapper erbij. Oh ja. En ik denk, van nou, dan wil ik toch even uh, aan zoon van. Die, uh, sorry. Ja, ik kreeg geen keer op Burbingen Ja, maar. maar nou, nou, een rapper Bij mij zouden van. Hoe kan jij dat lied nou kennen? Ja, sorry, maar ik ken hem van vroeger. Ja, en dan denk ik, ik vind het dan wel jammer dat ik hem ook niet heb, want eigenlijk had ik die dan ook willen draaien. Je maar... moet even kijken bij Superdrum, gewoon in de bak. Als je wel in CD's terechtkomt, dan moet je even kijken bij Superdrum Vooral dat, dat er is een hoesje met blote borsten. En waarschijnlijk is dat een mannenborst, maar gewoon zo'n zo uh, zo trucker. Ja, weet want de, dit hoesje is een zwart hoesje met ja, dat tralies. Is... Dat is vanwege die school waarschijnlijk. Ja, die het Crime of the Century. Ja, Crime of the Century. Dit zit echt, uh, is namelijk een heel leuk stukje muziek, uh, Crime of the Century. Even kijken waar ik het in godsnaam ook alweer had. Dat is namelijk een uh, heel leuk achtergrondmuziekje. Kan ik me nog herinneren. Waar heb ik oh. dat nou ook weer? Sorry, ik wil het En je, uh, je hebt bij deze ook uh, het lied van Dreamer en zo. Daar staat er ook op een uh, hiding Your Shell. Het is, het is wel een beetje somber. Het, somber. het is somber, ja. Somber, dat wel. Zoals dit. Ja, dit, dit van, is wel het prachtig. is echt het mooiste stukje van de, het hele CD. En van welk nummer is dat dan? Van de... the Crime of the Century. Oké. Okay, dan, ja. dan haal je de, de, de, de teksten er even af. Ja, dan krijg je dit dus echt. Het, zeker in de crisis is het uh, heel toepasselijk. Ja, in die tijd had je ook dat uh, tubular bells, hè, in die tijd. Ja. Dat, is ook, uh, ja. dat hoort er je echt bij ook Dat is echt een beetje de orgel... Ja, geweldig. Dat is een beetje de orgelperiode. Uh, ja, die was net uit. Ja, die, net die synthesizers waren toen net uh, ge uh, gevonden ook. Want ik heb toen nog een vriendje gehad. Yeah. En uh, toen heb ik hem nog even van mijn zilvervloot geld geleend. Zodat hij die synthesizer op dat moment kon kopen. Want hij had silver net 100 gold. gulden te weinig. Hoeveel mocht je ook weer sparen voor de zilvervloot? Volgens float? mij mocht je per jaar 400, 400 euro ja, 400 ja, zo iets, gulden sparen. 400 gulden. Zoiets, zo'n 300? Ja. En ja, het lukte mij ook iedere zomer. Ja, mij ook. Kijk, met moddertellen. De jeugd tegenwoordig lukt het niet echt voor ons. Nee, mij. Dus nee. We dus moet je wat stimulerende spaarrekeningen ogen Precies. Zeker weten. lees op de radio, het is al de kwart voor tien, ja, dames en heren. Ik heb een heel schokkend bericht. Oh. Dat er is uh, naast het boekhouden, kan de Brabantse steeg ook nog explosieven ontmantelen. Jawel. Een het schokkend bericht. Ja. Het afgelopen donderdagavond ja? toen hij, toen, uh, hij kreeg, uh, in de loop van de dag kreeg, hij explosieven één voor één op zijn bureau. Dat wist hij helemaal niet. En uh, ja, hij zei ook van ja, I quote Onze Poolse medewerker legde het eerste pakketje op mijn bureau En ik heb toen geen moment gedacht aan explosief En we hebben het gedemonteerd En ze deden het ook met de tweede en derde yeah? Na de fonds van derde explosief Die in de velgen van de gebruikte Engelse legerbanden verstopt so. zat He? Toen belde ze tegen het Engelse leger En die adviseerde hem onmiddellijk om de Nederlandse politie in te schakelen yeah? En ik heb de politie gebeld en zei Hallo met John Steeg uit Oost Ik denk dat hij een bom in huis hebben En als het een bom is, dan hebben we er misschien wel drie Neem het alsjeblieft wel serieus. Nou, toen was het was aan de andere kant even stil. En de ja. politie heeft toen gelijk. kwamen ze erheen? En ze hebben de explosieve opruimingsdefensiediensten ingeschakeld. En nou, toen is hij zelf op de fiets naar huis gegaan. En later zag je dus op televisie dat het nog uur. Geduurd, dat het echt ernstig was. En dat hij achteraf misschien beter met zijn handen van die spullen af had moeten blijven. Want er het is niks ja, aan dan. Er nee. is geen bond. Ja, dat, dat was het. Dus wel. <lacht> ja, spannend, hè? Ik denk ja, van, oh, spannend wel. oh, oh, John, ja. wat weer een spannende man. Ja. Ah, dat bekijf. je zo leg hebt. Oh, ja, zie je weer <lacht> Ja, wel, weer een blan. Ja, wow, geweldig. wat een knal aan. Good morning. <laughs> Drie bommen. Drie bommen waren het. Ja. Nou, ik, ik, vind het ik, ik, ik vind het wel knap. Ik vind het echt... Uh, dit is ook een held. Ik heb, ik heb ze ontmanteld. Het is wel een rommeltje geworden. Maar ik heb ze allemaal ontmanteld. Ja. En we gaan hem ook weer voordragen voor... Ja. Een lintje. Een lintje. Ja, John... Steeg, kijk het zit er al in, steeg En ik heet vers stegen dus ja. Ja, zie, Het zit er toch wel een beetje in Ja precies, ja, nee, we hebben al drie mailtjes binnen van, uh, Dat die al uh, wilde stemmen Wat ja, <laughs> een is dat. Ik heb hier nog een mafbericht Een 62 jarige man uit Bussem is woensdag Op lafhartige wijze mishandeld De man liep met zijn rollator over de Brinklaan Toen hij uh, werd aangesproken Een jongen achter hem zei van, Hij schiet eens een beetje op Ik moet op, ik moet aan mijn werk Ik moet wel werken, zei hij en op een gegeven moment uh, werd hij geduwd. En later werd hij nog even in zijn gezicht geslagen. En ook nog nou, geschopt werd ik helemaal. Maar hij werd gewoon echt flink uh, geslagen. En de slachtoffer klonk... Uh, de, de slachtoffer heeft gezegd dat de jongen waarschijnlijk 18 jaar oud was. En hij sprak accentloos. Oh. wat knap vind ik. Ja. Dan lig je op de grond. En dan hoor je hem praten. Je... Ik weet niet of hij nou geklikt heeft. <klaars> hij is 18. Ja. Ik ja. weet het niet. Maar ja, misschien had hij zijn bril niet op. Had die jongen niet bril op en kon hij niet zien dat het een blinde was? Zag je niet ja, zijn stok? Ik ja. weet het ik, niet, maar ik, ja, het is lafhartig om, om, om zo'n oude man met een rollate tegen de grond aan te werken. Nou, dan heb je echt heel veel frustraties hoor. Ja, ik vind het nee. Dan moet je echt even een gesprek met een psycholoog, maar, is niet wel op zijn plaats. het is wel zo dat in de natuur worden ook de zwakkere zwakker hoofd gepakt hè? Ja. En dat ga je nu steeds meer krijgen, ben ik bang. Ja. Het, dat, door de grote verschillende wereld, crisis. de zwakkere komen onze kant op. ja. Want die denken, we hebben geen geld genoeg Het land zit vol met zwakker. Ja, en dan gaan zij gewoon uh, Kunnen die niet uh... Nee, maar de, de, ik bedoel, kijk, de arme landen Die komen gewoon nu richting rijke landen En eigenlijk moeten we, denk ik Als ze zo doen, niet allemaal cursus zelfverdediging gaan doen En, uh, nee. en, en er, geen, geen wapens, hè Want dat vind ik Er was weer allemaal toestanden in Amerika gisteren Ja, wel weer, ja, ja, ja En dan denk ik van, nou, daar gaat het al fout, hè en, uh, maar ja, als ze hierheen komen en je bent kwetsbaar, al die mensen in die rollators enzo, van nou, die, uh, als ze rijden, nou, die worden gewoon uh, ja, het, door een struiker overgepakt. Ja, Met vroeger, het is een beetje omgedraaid. het is een beetje doorgeslagen in het assertief optreden. Hè? Iedereen kan nu heel assertief optreden en mensen gaan te assertief optreden. Ze ik heb er toch recht op, ik zal eens even laten zien, ik de recht heb. Hier, pak aan zeg. Ja, ik hoorde van iemand, uh, dat een, een collega van mij, die kwam uit Zuid-Afrika ofzo en die... Uh, uh, die kwam toen voor het eerst in Nederland. En die hoorde toen mensen bij de douane tekeer gaan tegen zo'n douane. Ja, ja, dit en dat en belachelijk dat. En die had echt zo... Die keken helemaal zo van... Oh god, straks wordt die geslagen. En er gebeurde niks. Zat die echt zo... Huh? huh? Waarom wordt hij niet geslagen? Bij ons is het ja. klaar. Weer eentje minder. Echt zo van... Shut up, bam, weet je wel. Ja. En gelijk de stelling. Ga je maar eventjes nadenken waarom u zo naar doet tegen mij. Ja... ja. Ga maar eens even afkoelen. Ja. Tegenwoordig nee, dan kan je meteen nog een... Een, een, een schadevergoeding. Rechthaal. schadevergoeding. Ja, ik was wel wat onvriendelijk, maar ja. ik had wel wat problemen. En het was onduidelijk voor mij. Het was niet duidelijk op de bordjes. Ja, nee? precies. Nou, even tijd voor een nieuw plaatje. Een nieuw plaatje. Duurde even voor de CD, uiteindelijk te koop was. Overal werd die aangekondigd. Tour door Cinema Club. Overcover Martijn. Ja, dat was een groot hit. Dit is de nieuwe single, het Sleep Alone. Wilco en je landen. Hoe traag op dit allemaal. Kunnen we het gewoon niet Wacht even. Ja, precies. Gewoon de intro weg. En gewoon het is trage boek van de, de, de, de, de Little Black Submarines van de Black Keys, dames en heren. Gewoon meteen het raar even. Wat een fijne plaats. Little Black Submarines van de Black Keys. Er is dus een heel tragisch begin zit eraan. Knip dat er nou gewoon af. Daarvoor trouwens nog hadden we een plaat van. Zitten we kijken. De Bens, een splendid. Oh nee, nee. Weet niet meer wat we daarvoor hadden. Maakt het verder allemaal niet uit. Nou, uh, oh ja. Even uh, een, plichtig, een plechtig moment. Opgelet. Ze heeft een lintje gekregen. Ja, oh, echt overweldigend veel mensen hebben we gebeld. Ik kwam man mannen lopen. Die stak zo. Een lintje. Oh nee, wat anders! Oh. En daar lag ze. Zo flabbergast dat was ze. Nee, zonder gek. We zijn een beetje aan het vissen voor een lintje. Dat namelijk dit programma bestaat al. Nou, ik kan niet herinneren wanneer ik begonnen ben. Ja, zo hè zo nou, In deze vorm acht jaar. Daarvoor heb ik ook al uh, twee jaar, volgens mij. Die zit plaatjes nou, te dragen. Maar dan krijg draaien. jij hem, hè? we moeten hem samen krijgen. Ja, we toch? moeten hem samen krijgen. Dan moeten we eigenlijk nog twee jaar door. Oh, was dat de gloeilamp? Oh, die mag een stuk ook. Ja, ja die mogen niet meer. Hè? Okay, nee, nee. Is afgelopen. Nee. Nou, je mag ze nu nog even de laatste op opkopen. Ja. Dus, nou ja. En daar valt nog wat geld mee te verdienen ook. Want ik zat te twijfelen bij heel veel kringloopwinkels langs te gaan, natuurlijk. Dan zou ik zag al die glo gloeilampen die daar gewoon nog in die bakken liggen, zag ik ze opkopen. Maar ik denk, dat straks krijg ik wel iets achter... Krijg ik wel Zou je een de bond blag, kunnen krijgen dat mensen bossen... aanbellen en je huis binnen gaan met de ME? En van, wat! Een ja. gloeilamp! Ik bedoel, ik, en als een gek is over de grens heen gereden afgelopen week. En daar getankt voor 1,66, voor 1,66 voor een liter. En hoeveel is het hier? Ik voelde hem echt een denk van, oh, als ze man nog niet volgen, weet je. Dan krijg als je niet nog een kennetje bij je? Nee, nee, zo ver oh, nee. ik niet ja, maar Ik heb er wel meteen even 70 euro in gegooid. Oeh, oeh, ik denk. Dat pakken ze me even niet af. Maar ik ben toch bang dat ze me dan gevolgd hebben met camera's. Ik denk, meneer, u bent Nederlander, u hoort gewoon in Nederland te tanken. Hè? Ik ben helemaal gek geworden om in het buitenland te gaan tanken. Het idee inderdaad, hè? dat je dat iemand je naar achtervolg om te kijken of je wel juist tankt. Ja, je weet toch dat dat toch uh, slecht gaat. Wel 130 rijdt, want anders veroorzaak je een file op de snelweg. Precies, wel hard blijven rijden. En dan maakt het niet uit of het, of het gevaarlijk is allemaal zoiets, maar ja, af en toe mijn auto. Dus ik je was eigenlijk met een beet, het moeite aan, soms. Met de bijna lege tank die kant op gegaan. Ja, ja natuurlijk. Ik ja. heb hem eerst goed leeg gereden. Heen en weer, heen en weer. Dan en we ja. we, we ja, moet het wel goed goorgen. gewild kunnen worden. Nee, hoor. Geweldig. Het is, uh, maar ik heb hem wel even volgegooid. Dat scheelt echt... Uh, 30 eh. cent per liter of zo? Zeg ik het goed? Nee, het maf is als je in Nederland tankt is het 1,86. Vlak ja. bij de grens. Dat dus ja. je ja. denkt van, hè, gek, ga dan hier niet tanken. Maar ook ik heb voor 10 euro getankt toen, want dan kon ik even niet. En toen zei mensen: Nee, joh, je moet even 5 uh, minuten in de auto even knarren. En dan kan je ergens van 1,66 tanken. Ik denk: Nou. Wow. En jij, Jotem? Jotem, ik ga. Nee. Ik ken mijn gezin erop uit en denken uh, natuurlijk Dus ja, ja, wees gewaarschuwd Als je die kant op rijdt. gewoon even de grens op Maar goed, het is oud nieuws natuurlijk dan ja, dan Dit, dit gaat ten koste van ons begroting uh, tekort, Ten koste van, ja, ja. Oké, okay, er is een stel in Lelystad ja? geweest en die uh, Die uh, wilde eigenlijk graag bij hun spullen in hun huis komen En we deden ze, de boeven Ze deden een valse brandmelding En uh, ze hoopten dat de brand weer In alle haast de deur in zou beuken zo dat, dat ze hun spullen konden pakken brand! Ja? Het plantje viel echter niet in het water Maar wel in het water Omdat de ja? spuitgassen zagen en geen brand te rook En toen ze het koppel om opheldering vroegen Gaaf ze uiteindelijk toch toe dat er geen brand was Sorry, oh, ik schat. heb gejokt Het stel is aangehouden en naar het politiebureau overgebracht En welke spul het gaat en zo En hoe die het terechtkwamen, is niet bekend. in het huis terecht kwamen Dat zou een huis van een ex kunnen zijn Maar ik denk ook van Het gaat ook wel ver Maar volgens mij kan je ook gelijk iets van 350 euro Dok voor die valse melding hè? Ja. Volgens mij kost dat een hoop geld hè? Het is uh, niet meer niet misselijk volgens mij, want daar weten ze altijd wel, ik denk, we hebben nog wat, wat onkosten staan, laten we dat op hun even verhalen. Het is ook al, soms dan lopen ze echt urenlang niks te doen en in één keer dan, ja dat moet toch betaald worden. Ja, zeker. ik ben ook okay. nu naast te gaan zoeken hoeveel dan wel het niet kost. Ja, want jij bent van de cijfers, jij wilt meteen ja, wil meteen er ook cijfers het bij. bijhebben. Okay, oh. Maar ik kom er niet bij, dat is zo nee. jammer. Dat is dan weer afgeschermd, dat zing is dan weer afgeschermd. Nou, ja, laatste oh, plaatje ja. voor 9 uur. Yes, sir, is een band die, uh, ja, dat vinden wij te gek gewoon, hè. Echt, daar liggen wij voor in de winkel gewoon uh, een nacht voor te voor? voor, de voor. Uh, dit was Toebak Leef, we hebben graag volgende week weer. Tot volgende week. Hoi, hoi. De plaat is Fingers Never Blend.